Juri Stubenitski met het NOS-journaal. RTL stopt voorlopig met uitzendingen van het talentenprogramma The Voice of Holland... vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding is een brief van de redactie van het BNN-FARA-programma Boos... waarin de aantijgingen staan. RTL noemt ze zeer ernstig en schokkend. Wat er precies aan de hand is bij de talentenjacht is nog niet duidelijk. De Amerikaanse regering heeft gesproken met een aantal energieleveranciers over mogelijkheden om Europa van gas te voorzien als de leveringen van Rusland in het gedrang komen. Anonieme bronnen zeggen dat tegen persbureau Reuters. Met welke bedrijf is gepraat is niet bekend. De VS is bang dat Rusland Oekraïne wil binnenvallen en dat dan de gastoevoer aan de Europese Unie in gevaar komt. In Groningen wordt vanavond een fakkeloptocht gehouden... uit protest tegen de plannen om meer gas te gaan winnen. Groningers vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek. Op zijn laatste dag als demissionair minister... kondigde Stef Blok vorige week aan dat er vanwege afspraken met Duitsland... toch meer gas wordt gewonnen dan beloofd. Door een vulkaanuitbarsting in de stille oceaan... is er een tsunami ontstaan bij Tonga, een eilandengroep ten zuidoosten van Fiji... Het gaat om een vulkaan waarvan de mond deels onder het zeeoppervlak ligt. Op satellietbeelden is te zien dat er een aswolk is ontstaan van 5 kilometer breed die 20 kilometer de lucht ingaat. De coronapersconferentie van gisteravond is op televisie bekeken door 5,7 miljoen mensen. Dat is minder dan de 6,9 miljoen kijkers van de vorige persconferentie toen de harde lockdown werd aangekondigd. Op de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet werd onder meer bekendgemaakt dat niet-essentiële winkels weer open mogen zijn. Het weer, vooral in het zuiden en zuidwesten, kan de zon doorbreken. Verder overheerst de bewolking en komt er hardnekkige nevel of mist voor. Het is 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was van onderling hulpetoon. Dat was onderling Hulpentoon in de tijd. Ja. ja. En eh, die was onder leiding van meneer Van Hof. Dat was meneer Van Hof, ja. Uit Haarlem. Uit Haarlem. Heel bekend, heel bekend. En.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 En, en vertel eens wat meer over die kapel. Wat deden jullie behalve oefenen? Uh... Nou, het was natuurlijk vanzelf wel. Als je daarbij kwam, dan werd je onderlegd door onder meneer Holmberg Die deed trombone, Die deed dat bij hem thuis. Dat kwam één twee keer in de week. En dan werd je dat, werd je dat geleerd. En bij meneer Schaap vroeger...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 Uitstekend zelf. En dan uh, ging je al meteen op de repetities mee, of had je eerst die leerperiode die nee, je nee, net zei? eerst die leerperiode. <coughs> ja. Voordat we erin mee gingen, tot het uh, ongeveer, ongeveer wist, hoe je natuurlijk ja, met een, uh, een trombone onder andere, met, met maar drie pistols, hè. maar op een, uh, weet je zo'n een klarinet, dat was heel moeilijk natuurlijk. Ja. Hè? En fluit.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 En als je dan goedgekeurd werd, dan mocht je op de repetities komen om met de grote kapel uh, te spelen. Ja, dat, dat klopt, dat klopt, precies. Zo is dat. Dan gaan we even naar muziek luisteren.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 Dus zo lang duurde zo'n uh, opleiding. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat gebeurde. En waar repeteerden jullie? Bij hun thuis en op. Oh, en dat voelt u ook. Dat was dus op. Op woensdag, op dinsdagavond. En? Dus op dinsdagavond was het in school C. Nee, weet, ik weet je, het is weer daar bij de. Ja, dus school B. Nee, nee, in. Uh... Kijk, wat doe je met school? Achter het... het, het door, door, door, door. Op de Parallelweg. Nee, dan moet ik even... Kies, uh... Ja, even nadenken. Nou, we hadden de school... Nee, de school die nu afges...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 En dat werd in monopol genomen. Ja. In, in dat jaar weet ik niet uit mijn hoofd natuurlijk meer. En, uh, en daar kwam voor een keer als dirigent uh, meneer. Wilschut. Wilschut. En die, die, die kwam bij ons. En, en, en, jij, en er is ja. nog iets heel bijzonders gebeurd op die avond. Want jij hebt voor dat afscheid van meneer uh, Van het Hof. daar heb ik een, een aparte mars gecomponeerd.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 Beslist niet. Nee, we hebben het wel goed gedaan. We liepen ook wel dus terug naar voren lopen en omdraaien en dan weer teruglopen. Dat, dat deden we nog wel. Maar dat allemaal toestanden bij uh, plakkeeën. Nee, dat was er allemaal niet bij. En dan gingen jullie naar concoursen? Vertel daar eens wat en, over. Ja. Hoe ging je daar naartoe? Dan gingen wij met de bus. We beginnen altijd met, met de bus. We zijn overal geweest in Amsterdam en noem maar op waar. We in de laatste keer geweest waren waar ik me goed weet. Waar ik een grote foto toevallig heb uit 1937, Oh, sorry. het er? Ik heb mij in de overgang. 1937. Ja, maar dat.. Uh... Toen was maar, jij, dan was jij de, nog niet, speelde je nog niet, of wel? Jawel, ja, wel alsjeblieft. Ik ben daar misschien een jaar voor hoe hard was ik. 1, 7, 7, uh, 30. Uh, 16. 16, 17 jaar. Met een met hoed op. Psst. En toen was er toch een, zeker een 70 mensen van die. Ongelooflijk mooi. En die waren te goed. En wij waren toen in Utrecht. En dat was eerst al de heldeespullen er ook nog op.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 Zingen. Zingen. Dat was de Obade, ik weet dat. Want ik heb dat als kind ja, natuurlijk dat ook meegemaakt. Dat, ja, dat was fantastisch. Het werd een week lang, werden die liederen geoefend. En ja, dan had je een ja. blaadje. En ja. dan uh, was je verplicht inderdaad aanwezig te zijn op het Raadhuisplein. En er werden ja, de door de padvinderij de vlaggen gehezen. De vlaggen worden, ja. En een muziekkapel speelde.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 we noemen we dat ook allemaal bij de naam? De zakloop uh, en al die toestanden. En met die kussens. Dus ja En prikken. En, en, en ook prikken en zo, hè, al die dingen. Dus de ouderwetse kinderspelen. Ja. En dan, uh, jullie marcheerden door het dorp. dat is heel dorp, ja, ja. Ja, dat klopt. Peuters, eh. Uh,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 Maar en het was op. Het geld was op. Maar er kwam wel nog een ander korps. Ja, die, oh ja. Ja, ja, die had ook. Ja, natuurlijk met mevrouw. Hoe uh, heet nou weer? Rudolfus. Het trommel, Trommelkorps. De, ja, inderdaad. Ja, die was heel goed. Heel goed. Maar dat ging heel goed. Alleen het is jammer. Dat is, uh,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 Daar ja, heb wallen. ik hier ook prachtige foto's van. En hoe heeten jullie dan als uh, Carnavalsband? Uh, de schakken. De schakken. Wallen ja. De wallenkappers. Ja, ja, ja, en ik zie je Bo voorop lopen. Ja, ik word wat ouder nou hoor. Ja, nou, dat maakt helemaal ja. niks uit.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 Dat is de Trampstraat toen. Die was met mijn vader, dat was voor de oorlog. En na de oorlog, toen we terugkwamen, zijn we dus naar de, de nog gewoon nog even. En we hebben, uh, ik geloof nou ja, een jaar of tien jaar later, zijn we naar de Halterstraat gegaan. En dat was een, een zaak voor meubelinrichting? voor nee, een woninginrichting? Een woninginrichting met auto op en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 Reserve, reserve. Reservepolitie En ik zie daar heel ja. veel bekende namen Zou je er een paar kunnen noemen? Ja, dat is voor mij een beetje moeilijk Nou, ik kan uh, Onder andere zien uh, vooraan, um, uh, Mevrouw en De burgemeester uh, mm -hmm. Methorst Onder andere Onze Piet uh, Mijn geval hier natuurlijk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 Paar, en niet ieder bruidspaar wilde dat, hè? Daar moest je voor betalen. Ja. Ja, die, dat was uh, in de allereerste jaren, uh, dat was iets van, uh, ik geloof iets van 10 euro, uh, gulden, sorry. Dat was gulden, 10 gulden. En dat werd later, dat werd dat helemaal opgegaan, bababababa, werd het wel langer, hoe meer.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 Wat gebeurde er toen Bertus, volkomen onverwacht voor jou? Dat was inderdaad onverwacht, want het was een groot feest, dat weet ik wel daar. Het was een groot uh, toernooi. Hadden we ook meegemaakt. Maar, en s'morgens hadden we daar ja, hebben jaar wat, daarnaast hebben we er wat gedronken. Toen is het een beetje, wordt uh, moet je en zo. Ik zei, nou jongens, uh, het is pas om drie uur, dan noemen ze dat ik weer... Uh, de receptie? De, de, de, de receptie, de burgemeester kwam er ook en zo gezegd Ik gezegd: Nou, ik, zei, ik blijf er niet door. Ik zei: Ik ga even naar f want Cor was nog in de zaak. Want die gaat nou nooit zo graag mee naar die dingen. En, eh. Uh, en hij uh, ook wel, die. Uh, die ging over de, over de krant in, in Zandvoort, die er ook over schrijft. Maar goed, die is ook Kuiper. over. Hoe? Die is Kuiper, was dat? Nee, die niet.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 Ik zeg, je man, man, hij zegt, ja, ik, hij zegt, ik heb geen auto. Ik zal mijn taxi, Ik is een taxi, nooit van het leven heb ik in de taxi gereden, bij wijze van spreken. En dan nou, wij daar naartoe. Nou, je bent wel weer laat, hè, die er aankomt de Balladux. Zo, ja, oké. Okay maar nu gaat er iets gebeuren er wordt er dus een uh, iemand die wordt daar voor, hoe moet dat die wordt daar onderscheiden waarom ik meteen achterin ging zitten want ik denk, oom Jo van, van onze Jo van Paget, dat wordt het maar ja, je weet wel die hebben zich van zijn leven dagen al nooit geleverd, want dat wilde die niet dat wilde die nooit, dat weet ik toen de tijd en plotseling werd ik naar voren gehaald Achteruit, ik zei: Ah, je me nou? Nou, en toen werd dat, en nou, die twee burgemeesters die toen, uh, of, of, of vroegen de jongens allemaal vroeg, maar, ook burgemeesters in Zeeland, geloof ik, en die was ook hier, heb je ook gehokt, die twee? Heel vroeger, jongen, dat ik niet meegebracht heb, en uh, ja, dat kreeg ik, dat leukste ben ik ook weer. Nou, We wel, de... uw vrouw ook erbij. Nou, toen ben ik dus gered tot redder in de orde van de was Is elver. Is elver. Dus je bent geridderd. Ik werd toen geridderd. En toen werd mijn vrouw op een gegeven moment, die wordt erbij bijgenomen, want die was er één, dat wordt niet. Ja, nou, die is zo'n fijne meid. Oh, sorry dat ik erbij hoor. En dit wordt de vreule, zeiden dus ze tegen hem.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 Ik zing nog steeds. Ja, ik ben er nog steeds. En, en wat zing je, Bas? Bas. Je bent de Bas. Ik ja. ben de Bas. Ja. En, en waar zing je nu nog in? Ik zing in het Hervormde Kerkkoor. Je zingt in het Hervormde Kerkkoor, maar ja, daarvoor. Ja, voor de standkoor. Maar ik was heel vroeger, ben ik er al lid geweest, ver zat Herman deze die zat ervoor, van de onderwijzer vroeger.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 Dat kwam eigenlijk door, uh, door Ali Bol, van Koperzorg, van het uh, café Koper. Een bijzonder goede. En mevrouw, uh, hoe is het ook weer? Die pas overleefd. Maar goed, die waren ook bijzonder goed.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 Oh, dat hebben we al lachen doen. Het zegt me helemaal niks. Ja, was dat een foutje geworden. En dat was die, uh, zijn, uh, zijn zoon die werkt hier bij kopertje nu, hè? Ik weet niet hoe je wat achternaam. Maar oké, okay, daar ja, maar Daar kon je zo onlachen vreselijk en was hij de, de tekst kwijt. Met de haring en alles erboven en erbovenop. Het speelde op het strand dan ofzo? Nee, dat was, gebeurde ook... Wat is Zomerlust. Het is, het is ongelust, hè? Ja, maar het stuk. Speelde het stuk op het strand, ja. of niet? Zonnebrand ja, ja, ja, ja, en blaren. Ja, ja. Zonnebrand en blaren, ja. Ben Fema. Ben Fema. Ben. Ook kon je met die lachen. En het was helemaal...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 En bij mij uit de zaak nemen van een en ander manier, dan maken we dat mooie dingen op. Van, die, van de gordijn, de Ja, de, decor. De, de, van de decoret. Ja. Dat hebben we anders, dat ben ik vaak mee. Dus Unique jij hebt uh, meerdere keren, niet alleen die twee keer, maar meerdere keren ja, voor de decors en zo gezorgd. Ja, ja. Dan gaan we nog even naar de muziek luisteren. <lacht> Wisseling Jack Smith met I Was Kaiser's, Bills Batman. En we zijn alweer bijna gekomen aan het einde van dit programma, Pieter. Ja, dan gaat, uh... wou ik eventjes uh, Bertus bedanken in ieder geval...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 Tot 1 uur, Tom Bakels. Ik wens iedereen een heerlijk weekend toe. Ik bedank eh, natuurlijk en ieder die weer geluisterd heeft. En eh, dames en heren, luister ook met genoegen het volgende uurtje naar Mario Zondvoort met zijn programma Zandvoort uit Zandvoort. Met muziek uit 30, 40 en 50 jaren. Een heerlijk programma wat goed aansluit bij dit programma. Ik wens u een fijne zondag toe.